9 uur Kees Rood met het NOS-journaal. De jaarlijkse Arondeus-lezing van de provincie Noord-Holland dreigt opnieuw niet door te gaan. De beoogde spreker, trendwatcher René Boender, ziet er vanaf vanwege de negatieve publiciteit die is ontstaan. Hij heeft ook een aantal anonieme dreigtelefoontjes gekregen. Met name de Noord-Hollandse PVV is kritisch over de Arondeus-lezing, omdat die de provincie veel te veel geld zou kosten. Fractieleider Brinkman noemde Boender onder meer een graaier. De provinciale werkgroep die de lezing organiseert weet nog niet of er iemand anders wordt gezocht. Vorig jaar ging de lezing ook niet door omdat historicus Thomas van der Dunk er een te politiek verhaal van zou hebben gemaakt. Hij wilde onder meer een vergelijking maken tussen de PVV en de NSB. Minister Schippers zal niet toestaan dat ouders moeten bijbetalen voor de tandartsbehandeling van hun kinderen. Als dat toch gebeurt is het snel afgelopen met het experiment met vrije tandartstarieven, zegt ze. Sinds 1 januari mogen tandartsen zelf hun tarieven vaststellen. Dat leidt in veel gevallen tot hogere prijzen. Een aantal verzekeraars heeft daarop besloten een maximumvergoeding in te stellen. Als een tandarts duurder is, moeten de ouders bijbetalen. Schippers vindt dat ontoelaatbaar, omdat de tandartszorg voor kinderen in het basispakket zit. De klimaatverandering heeft gunstig uitgepakt voor reuze albatrossen. Doordat de wind ten zuiden van de Evenaar gedraaid is en sterker is geworden... komen de vogels vanuit hun broedkolonies makkelijker bij de voedingsplaatsen. De dieren zijn gemiddeld een kilo zwaarder geworden... staat in een onderzoek in het wetenschappelijke tijdschrift Science. Reuze albatrossen zijn de grootste zeevogels ter wereld. Een vleugelwijte is meer dan drie meter en ze kunnen ruim 12 kilo zwaar worden. Lange tijd werden ze met uitsterven bedreigd... doordat scheepsbemanningen de vogels vingen en opaten. Het weer, vannacht veel wind en af en toe een bui... de temperatuur zakt naar 2 tot 5 graden. Morgen trekken de buien weg en wordt het 8 graden. In het weekend daalt de temperatuur en gaat het s'nachts vriezen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN Today. Luc Ikking. Het is twee minuten over 9. Robin Solwax, een nouvel vak. Het zijn allemaal artiesten die hun carrière begonnen op Eurosonic in Groningen. En dat festival is weer begonnen. En 3FM-DJ Roosmarijn Rijmer Roos doet voor ons verslag. De koningin vindt de discussie over haar hoofdschaal echt onzin. Dat zei ze vanmorgen in Oman. Maar mag de koningin dat zomaar zeggen. Daar ging het vandaag over in Den Haag. En het gaat slecht met het onderwijs. Autocent en tegenwoordig cabaretier Joep van Deudenkom die gingen deze week helemaal op los in zijn radiocolum. Toen ik mijn oud-collega's na tien jaar weer eens zag op een reunietje... was het licht uit hun auto's. Verdwenen. Ze hadden zonder uitzondering allemaal een keer een burn-out gehad. Eentje, een van de meest bevlogen collega's uit die tijd... kwam naar me toe en zei met een uitgemergeld en vermoeid gezicht: Het is jou gelukt. Jij bent eruit gekomen. En niet alleen docenten hebben het zwaar. Leerlingen protesteren en in het hoger onderwijs... komt het ene na het andere diploma-schandaal tevoorschijn. Waar gaat dat heen? Daar gaan we het zo meteen over hebben. Radio 1, PNN Today. Ja, James Blake... was dit... En Lik. Ja, daar is hij. James Blake. En je hebt Lieke Lee. En your Agnes Obel. En de x en deze bands stonden allemaal aan het begin van hun carrière op Eurosonic in Groningen. De plek waar het muzikale talent van nu en de grote namen van de toekomst te vinden zijn. En dat festival is nu bezig en 3FM DJ Roosmijn Rijmer is in Groningen. Goedenavond Roosmijn. Hey Luc, hallo. hallo. Ja, Eurosonic begon gisteren met optredens van onder meer Lisa Hennigan. Dat is deze dame. En ook daar te vinden was Piet Philly. Nou, een heel rijtje af wisselende muziek, hoe was het? Het uh, was een prima avond, maar ik, ik, het is lastig om in een totaaloverzicht te geven. Want je moet je voorstellen dat de complete binnenstad van Groningen, bijna iedere kroeg, mm -hmm. dit weekend een bandje heeft dat staat te spelen. Huh. Sterker nog, ook midden op de grote markt is een groot podium neergezet. Er is nog uh, steeds iets buiten de ring, kortom, je kan geen hoek om of er staat een band te spelen. En uh, dat is dus allemaal uit Europa dit weekend. En uh, daar kun je dus kijken wat het dit jaar goed gaat doen. Oké, okay, dus het is niet zo dat er één podium is waar we met z'n allen naar staan te staren. Het is echt een heel Groningen. Het is een heel Groningen, een hele binnenstad. Ja, dan heb je Lisa Hennigan, daar had ik het net al over, dat is de oude zangeres van Damien Rice, en die is Iers. <lacht> en dan is ze niet meteen de enige Ierse die daar staat hè, op Eurosonic. Nee, nee, nee, bepaald niet. Uh, Eurosonic heeft ieder jaar een focusland. dit jaar is het Ierland, en dat betekent dat er extra aandacht wordt besteed aan de bands uit dat land, en dus ook dat er extra veel bands komen, in het geval van Ierland zelfs 21. Aha, dan zal het wel druk zijn denk ik met Ierse pers. Ja, ik hoorde van Lisa Hennigan gisteren, die was bij mij in de show op 3FM, dat uh, alle Ier Ierse mensen een beetje bij elkaar in een hotel zaten ook. Dus uh, ik wil daar de barman niet bespreken hoor, denk ik. <laughs> Wie is je favoriet van die Ierse muzikanten? Uh, van de Ierse muzikanten heb ik er tweede, Lisa Hennigan en James Vincent McMorrow. Een zinger-songwriter die uh, heel weinig geld hebben om zijn album te maken en het echt met heel weinig middelen heeft gedaan. Ja. En tot de grote verbazing nu steeds meer landen aan zijn voeten krijgt. Oké, okay, oké. Okay. Uh, die eerste pers, hè, dat, die zijn er dan. Maar zijn er ook nog andere mensen? Want ik hoor van heel veel mensen dat ze het pas morgen gaan, omdat dan Noorderslag begint in Groningen. Ja, Noorderslag is op zaterdag. Dan uh, uh, uh, is het niet meer in de hele binnenstad, maar in de oostelijke van Groningen. Mm -hmm. waar dan nou ja, net zo goed om in iedere hoek een band staat te spelen. maar die zijn allemaal Nederlands. Ja, maar, maar ik hoor van heel veel mensen dat dat dan juist, zeg maar, dat, dat is meer een ding, zeg maar, waar, waar mensen dan wel voor naar Groningen ja. willen gaan. Ligt eraan wat je eruit wil halen. Uh, uh, ik ben dol op nieuwe bandjes ontdekken. En beperk me niet echt tot Nederland. Dus uh, uh, Your Sonic is voor mij nog leuker dan Noordenslag. Mm -hmm. Maar op Noordenslag is het weer. Uh, wat is het beste uit Nederland? Wie weet uh, er echt te verrassen? En. Uh, Um, ga ga, ga dit, dit seizoen alle grote festivals af. Dat is daar heel compact. Dus als je niet veel tijd hebt, dan moet je naar Noordenslag. Mm -hmm. Als je lekker de tijd hebt, moet je naar JongSonnik. Ik heb niet zoveel tijd. En dan ga ik dus naar Noordenslag. Waar, waar moet uh -huh. ik op gaan letten? Uh, wat je uh, m, nou m, m, m, ik zal het je nog makkelijker maken, Luc. Ja. Ga gewoon voor de 3 voor 12 stage staan. want Dan krijg je drie variaties van de jeugd van tegenwoordig. Oh. We hebben alle drie een zijproject. Dus ja. Die staan alle drie achter elkaar daar op het podium. Eerst krijg je Koevoorde, dat is vieze geur. Uh, uh, en daarna komt Willy Wart en zijn fans. En tenslotte, volgens mij de leukste, Lulle, dat is met vader Yeo. Ja. En uh, die heeft net een liedje uit, dat heet Neen. Volgens mij is dat echt een hit in wording. Dat denk ik ook, moet je luisteren: Reclame op de buis, de vader bij je thuis. Neen, Lama City, joh. Lama City, dat is niet zo nodig. Het clipje wat erbij zit is ook echt fantastisch. En, uh, grappig om te zien is dat dat is wel. Uh, hij gaat het wel maken dit jaar, denk ik, hè, lullen. Wat mij betreft wel. Ja, ja, ja. Uh, kraantje papi, die was hier gisteren. Gaan we die nog terugvinden op in Groningen? Ja, kraantje papi, dat is een uh, hoogspannen verwachting wat hoor. Wat een held hè, is dat? Nou, nou, nou, nou, wat een helft is dat. Die, die komt uit Groningen, hè? Voor hem is het een thuiswedstrijd. Oh, dat wordt een heerlijke heerlijke avond gaat het hem worden daar in Groningen, weet ik zeker. zeker. Hey Roosmarijn, veel plezier. Dankjewel Luc. En uh, we, gaan wel, we gaan het wel horen hè? in 3 uh, voor 12. Jazeker, 10 uur, please van. Joe, tot dan. today. Het, het Staatspersbureau van Noord-Korea maakt vandaag bekend dat uh, de overleden leider Kim Jong-il niet zal worden begraven. In plaats daarvan wordt zijn lichaam opgebaard in het herdenkingspaleis Kum Reden voor BNNTD om even de geschiedenisboeken in te duiken. Hij is namelijk niet de eerste leider die ligt opgebaard. De Russische Lenin ligt al sinds zijn dood in januari 1924 in het mausoleum in Moskou. Hoewel, uh, gaan geruchten dat dat niet helemaal waar is. André Gerrits, goedenavond. Goedenavond. Jij bent professor Russische Geschiedenis en Politiek... verbonden aan de Universiteit van Leiden. Hoe zit dat met het verhaal? Nou ja, zoals je zegt, het is een gerucht. Hè? Er was op een gegeven ogenblik... dat zal ergens in de jaren dertig geweest zijn, geloof ik... werd euh, er een soort van... dan euh, nou ging er een, een bericht uit van de Staten... dat er een film over het leven van Lenin gemaakt zou worden. Mm -hmm. En alle lookalikes moesten zich melden. Nou, het gerucht is dat degene die het meest op Lenin leek... die was euh, potklaps van de aardbodem verdwenen. En daarna... Maar daar moest je wel heel erg stil over zijn in de, in de oude Sovjet-Unie. Daarna ging inderdaad het gerucht dat in het mausoleum niet Lenin ligt. Geen wassen pop, wassen beeld, maar um, ja, een dubbelganger. Aha. En maar waarom dan? Want Lenin lag er eerst wel, toch? Hij lag er wel. En. Um... Als het zo zou zijn, als het gerucht op waarheid zou berusten, dan zou het in feite gebeurd zijn omdat uh, laten we zeggen, de technieken voor het conserveren van een lijk, dat gaat tegenwoordig stukken beter, die waren, stonden in de, het begin van de jaren twintig nog uh, in de kinderschoenen, althans in ieder geval in Rusland. Mm -hmm. Dus Lenin zou eigenlijk aan het vergaan zijn geweest. En dat was natuurlijk in de, in de Sovjet-Unie was dat onbestaanbaar dat zelfs de dode Lenin ooit zou vergaan. <laughs> dus dat zou de reden geweest kunnen zijn. Nu ben ik wel een aantal keer in dat Lenin mausoleum geweest, die kan we trouwens nog steeds zien staat aan het Rooieplein. Mm -hmm. Vroeger stond er een lange rij voor, tegenwoordig niet meer. En ik was in het gezelschap van een verpleegster en die verzekerde mij in ieder geval dat degene die daar lag, of dat nou Lenin was of zijn dubbelganger, dat er in ieder geval een lijk lag. Dus oh ja? was een beeld is het waarschijnlijk niet. Ja, want dat is ook een ander gerucht hè, dat het een beeld uh, zou zijn geweest. Nou ja, het kan van alles zijn natuurlijk. Het enige wat echt van belang was, was dat aan de Sovjetbevolking kon worden voorgehouden. Dat daar Lenin lag. Dat was een soort icoon. Daar ging men heen op pelgrimstocht. Er stonden altijd enorme rijen voor de deur. Tegenwoordig is dat niet meer zo, maar je kan hem, voor zover ik weet, kan hem eigenlijk nog steeds bezoeken. Ja, jij bent er geweest, hij al. Denk je dat het. Ik bedoel, het is volgens jou dus wel een echt lijk. Maar is het ook de echte Lenin? Ja, oké. De verluidt gaat dat zij gelijk had. Maar is het ook echt de echte Lenin? Uh, ik zou gokken van wel hoor, eerlijk gezegd. Uh, uh, het ziet er een beetje vreemd uit als je kijkt, want hij, hij loopt een beetje af, zal ik maar zeggen. Alsof hij geen benen en geen voeten heeft. Mm -hmm. het kan ook best zijn natuurlijk dat ze alleen zijn hoofd uiteindelijk hebben geconserveerd. En dat er voor de rest iets ligt wat lijkt op een lichaam. Doet er verder ook niet toe, want het ligt toch onder een, uh, onder een deken, zal ik maar zeggen. Ja. Dus of het de echte lening is of niet, het maakt eigenlijk niet uit. Maakt in de sovjet tijd al niet uit, toen was het toch een icoon. En het maakt nu eigenlijk ook niet uit, want de discussie gaat nu inderdaad al een paar jaar in Rusland. Wat moeten we er eigenlijk mee? Moeten we die man om puur humanitaire redenen eigenlijk niet gewoon, althans wat er van hem over is, moeten we hem niet gewoon begraven in zijn familiegraf in plaats van dit rare opgepaard liggen? Het zou kunnen dus dat hij over een paar jaar daar weg is en gewoon ergens in een, in een graf ligt? Ja, familiegraf in Petersburg. Ja. Degene die daar eigenlijk het meest op tegen is, dat is de communistische partij. Maar ik geloof dat mensen als Poetin en VJF, het op zich niet erg zouden vinden als deze erfenis van de Sovjet-tijd op beschaafde wijze wordt opgeruimd. Nou, snel nog even langs het mausoleum, dan kunnen we nog. Uh, gaan, gaan we opschieten. Dus. Ja, precies. Ja, wel even ja. een beetje opschieten, inderdaad. Ja. André Gerrits, dank. Oké. Okay. Radio 1, BNN Today. Met onze crime expert Malini fase hebben we het straks over het antidepressiefum seroxat. Wat dat is en wat het doet, dat hoor je zo meteen. En met historicus Charlotte Brans gaat het over de rel tussen de PVV en de koningin. Radio 1, BNN Today. Nu eerst Lily Allen en Smile. I've never been yeah. Ellen en Smile. BNN Today. Luc Ikkink. Kijk mee op onze webcam en radio 1.nl/bNN Today. Het is donderdagavond en dat betekent dat onze eigen crime-redacteur Melini Fase er weer is. Goedenavond Melini. Goedenavond. Ja, ik ga opmerkelijk misdaadnieuws met je bespreken, maar eerst even. Vorige week ja. hebben we het uitgebreid gehad over het proces tegen Joren van der Sloot. Uh, gisteren heeft hij alles bekend. Hij maakt nu kans op ja. strafvermindering. En morgen is dan de uitspraak, wat verwacht je? Nou, hij heeft natuurlijk bekend uh, zodat hij die strafvermindering zou krijgen. Uh, bij Joram weet je nooit helemaal zeker of dat is uit strategie of omdat hij, het echt, uh, uh, omdat hij het echt zo bedoeld heeft. Uh, ik denk, nou ja, de eis is 30 jaar met die, uh, met die bekentenis kan daar nog iets afgaan. Uh, dat zal ook gebeuren, maar of er nou heel veel afgaat, dat betwijfel ik. Uh, vooral omdat het zo'n groot, enorm, bijna politiek proces is geworden in Peru. Mm -hmm. uh, dus nou ja, ik verwacht dat hij een jaartje of 30 krijgt en misschien met strafvermindering uh, 20. Mm, Oké. Okay. We zien het morgen, dan, dan is de uitspraak daarover. We gaan het over iets anders hebben. Namelijk het medicijn Ceroxat. Dat is een antidepressief. Ook wel bekend inmiddels als paroxetine. Uh, wij houden het even bij Ceroxat. Xero uh, er is nogal wat discussie hierover, dat medicijn. Wat is er aan de hand? Ja, deze week werd er een zaak behandeld. En dat ging over het drama vorig jaar in Buffalo. Uh, het was toen de 26-jarige. Alassam S. Die bracht toen eerst zijn vriendin om het leven en daarna een politieagent. Je kunt het je misschien nog wel herinneren. Mm -hmm. Nou ja, uh, nu blijkt dat hij mogelijk onder invloed was van dit medicijn. En dat is een soort van antidepressivum. Uh, en volgens zijn advocaat is dat een reden waarom hij tot zo agressief gedrag kwam. Want hij sloeg bijvoorbeeld zijn vriendin dood met een brandplusser. Uh, een vrij heftig verhaal. Uh, nou ja, dit, dit speelt ineens in die zaak van hij heeft het invloed op elkaar. En het, wil nu uh, echt wetenschappelijk onderzoek laten doen door het NFI. Mm -hmm. uh, het was al bekend dat hè, alles al een probleem had. Hij had al psychische problemen. Hij is meerdere malen onderzocht. Um, en, en ja, ik kreeg dus dit antidepressief om dat wat uh, te drukken. Uh, maar ja, of dit nou echt kan leiden tot moord, ja, dat is een beetje de vraag. Ja, de vraag is dus eigenlijk of je van Seroxat agressief kunt worden. Ja, precies. En dat is natuurlijk uh, dat is een van de bijwerkingen. Uh, maar het komt maar in heel uitzonderlijke gevallen voor. Dus uh, je, het is niet zo dat iedereen die dit uh, antidepressief slikt per definitie agressief wordt. Maar ja, er zou dus een kazaal verband kunnen zijn. En dan kun je je nog afvragen, als je agressief kunt worden, uh, betekent dat dan ook meteen dat je hè, bepaalde grenzen helemaal overgaat. Ja. Ja. Nu is er al eerder een zaak geweest waarbij dit middel Ciroxat al een rol speelde, namelijk de belmoorden. Hoe, hoe zat dat ook alweer? Ja, dat is eigenlijk de bekendste zaak waarbij uh, dit middel al een rol speelde. Uh, dat is van, uh, door een vrouw, Elseline. Zij uh, kreeg van haar, uh, zij was een beetje depressief, het ging niet zo goed met haar. Zij kreeg van haar huisarts dit middel voorgeschreven. Dat nam ze niet. Uh, en toen ze de tweede lichting kreeg voorgeschreven van hem... de tweede dosering eigenlijk... Uh, toen nam ze het wel. Ze nam dus eigenlijk in één keer een verhoogde dosering... terwijl ze nog niet uh, aan het medicijn gewend was. Uh, en in die avond ging het dus ontzettend slecht met haar. En het leidde ertoe dat ze eerst haar dochter en daarna... Haar een man vermoorden. Volgens probeerde ze ook nog zelfmoord te plegen, maar dat is niet gelukt. Ja, dit is echt een hele bekende zaak waarin hè, men dus afvraagt, zich afvraagt. Ja, doordat zij dat, dat middel heeft genomen en ook nog in een verhoogde dosering, heeft dit een rol gespeeld in, uh, in, in het feit dat zij haar dochter en man vermoorden, want normaal zou ze dit misschien niet hebben gedaan. Ja, ja Bram Bakker is psychiater. Bram, goedenavond. Goedenavond. Bram, je hebt je al vaker in deze discussie gemengd. Uh, als we het geval van deze Elseline bijvoorbeeld nemen, die vrouw van de Belmoorden, uh, zit zij dan volgens jou onterecht vast? Had ze deze moord niet gepleegd als ze dit uh, uh, middel Seroxat niet had geslikt? Ja, in haar geval denk ik dat wel. En ik weet dat dat een hele gewaagde uitspraak is. Maar ik ken Elseline Ik heb haar ja. twee keer uitvoerig gesproken. Ik heb het dossier van haar tot God bestudeerd. Uh, ik ken haar advocaat, dus ik durf het. ...in haar geval wel aan om te zeggen zonder de Ciroxat was het niet gebeurd. En dat is... ja, want jij denkt dus echt dat, dat dit hetgene was waardoor bij haar de knoppen doorsloegen? Ja, bij haar wel. En uh, de rechtbank is daar een heel eind in meegegaan. Want uh, heeft uiteindelijk uh, aanmerkelijk lager fonds uitgesproken dan wat de openbaar aanklager had gevraagd. En heeft in het vonnis ook toegegeven dat het middel, hè, dus volgens de rechter, een rol had gespeeld... ...en gezegd dat ze sterk verminderd toerekeningsvatbaar was. En ik vind dat net te ja, weinig, de advocaat ook. Wat, wat ons betreft was zij geheel ontoerekeningsvatbaar verklaard. Dus ja, ze zit eigenlijk ja, dus... dus onterecht vast, zeg jij? Nou, ze is wel schuldig, en dat, dat geeft ze zelf ook toe. Maar uh, een vrouw die alles kwijtraakt in, in een vlaag van verstandsverbijstering... ...wat ze helemaal niet kwijt wil... Uh, en, ...en waarbij zo'n echt, nou ja, te beredeneren link is... ...met, met name die hele hoge aanvangsdosering, uh, daarvan denk ik, uh, laat lopen die vrouw. Ze hm. oh, is, is voldoende gestraft. En, en, en zeven jaar vind ik nog altijd een echt enorme straf. Ja, maar ja, dat maakt het ergens ook wel heel lastig. Want stel je voor dat je uh, iemand iets wil aandoen. Slik je dit middel en kan je zeggen, ja, ik was vatbaar, Want ja, ik heb seroxat uh, geslikt. Ja, nou ja goed, daar, daar loert natuurlijk het gevaar. Ik begrijp ook dat in de zaak in Buffalo uh, de dosering uh, die, die kon worden aangetoond helemaal niet zo hoog was. Uh, je zit altijd met de complicerende factor dat iemand dat middel niet voor niets gebruikt. Dus iemand, iemand is natuurlijk al psychisch niet deur van het, anders krijg je het niet voorgeschreven. Ja. En wat natuurlijk niemand wil, is dat jij bedenkt, ik ga mijn, uh, ik ga mijn partner omleggen, want uh, ik wil er vanaf en dan krijg ik, goede, krijg ik een goede uitkering van de verzekering. Ik ga vast nu wat hier op zat slikken en dan ga ik me daarop beroepen. Daar moeten we niet naartoe, natuurlijk niet. We zouden het eigenlijk wel serieus moeten nemen en moeten dan goed uitkijken of, uh, of dit soort dingen niet gebeuren. Um, want ik las bijvoorbeeld dat in Amerika, um, waar, waar je echt een, een term hebt als de Prozac killings, um, dat daar bijvoorbeeld wel, wel fabri uh, fabrikanten zijn van, uh, van dit soort medicijnen die bijvoorbeeld slachtoffers um, een schadevergoeding hebben uitbetaald. Dus het wordt daar wel echt heel serieus genomen. Moet dat hier ook, vind je? Ik vind dat helemaal terecht. En nog even één ding. Hè. Je zegt terecht: agressief gedrag is een bijwerking. Uh, en een vrij zeldzame bijwerking. Dat is ook waar. Maar we praten hier wel over een middel wat door honderdduizenden mensen wordt geslikt. Stel nou ja. eens dat 1% van die honderdduizenden agressief wordt. Dan praat je toch over een paar duizend mensen. En stel nou eens dat ja. 1% daarvan aan het moorden slaat. Dan praat je toch over tientallen moordenaars. Ja, want maar... kennelijk zijn er, dus een, zijn er dus, nou zeg duizend tikkende tijdbommen die eigenlijk rondlopen. Ja, ik, ik heb zeg maar gewoon via wat ik dan aan meldingen krijg vanwege het dat ik me in die discussie wel eens heb gemengd. Uh, tussen de vijf en tien mensen al die zich bij mij spontaan hebben gemeld met uh, ik heb iets schuwelijk gewelddadigs gedaan onder invloed van dit soort medicatie. En niet per se zie ook. Het kan ook Prozac zijn, het kan ook Effexor zijn. Het gaat niet om het middel. Het gaat om een groep geneesmiddelen die bij enkele Mensen bij, bij, bij maximaal een paar procent, maar toch niet een verwaarloze aantallen mensen tot, tot het gewelddadig gedrag kan leiden. Misschien een, misschien een gekke vraag, maar zou dit middel dan, is het eigenlijk wel een geschikt medicijn uh, als het dit soort bijwerkingen kan hebben? Nee, dat is een goede vraag. Uh, het, is wel, het is wel een goed middel, het is een geneesmiddel. Maar je praat over plussen en minnen, dus uh, gewenste effecten en ongewenste effecten. En als je van chemotherapie je haar verliest, en niemand wat een probleem. Dat, dat is een bijwerking die is acceptabel. Waar we nu tegen aanlopen is dat voor sommige mensen geldt... dat de bijwerkingen en de risico's die aan het middel verbonden zijn... veel te groot zijn, onacceptabel groot. En we willen uiteindelijk alleen de mensen het middel geven... die anders misschien op een keukentrap gaan staan met een touw om hun nek. En dat, dat kan dit soort middelen soms voorkomen? En niet die, middelen, uh, die mensen die, die, die een beetje in een relatieprobleem zitten... en een beetje opgefokt zijn hm. en er niet beter van worden. Dus jij zegt eigenlijk dit middel wordt te makkelijk verstrijkt? Ja, dat, dat, heeft, dat heeft een hele lange historie um, waar, waarbij je niet zeg maar, zomaar de dader aan kan wijzen. maar um, De huisartsen hebben geleerd om het voor te schrijven. De ouderwetse antidepressiva werden eigenlijk alleen wel psychiaters voorgeschreven. Dat is in de loop van, van 10, 20 jaar onder invloed van de farmaceutische industrie. Is dat ingrijpend veranderd. Nu wordt meer dan 90 procent ...door huisartsen voorgeschreven. Ja, ja. En ik denk dat dat percentage dramatisch teruggedrongen moet worden. Ik denk dat huisartsen, die moeten mensen laten hardlopen... ...in ontspanningsoefeningen doen... ...en misschien een keer een slaaptablet geven... ...want daar heb je dit niet bij. Veel terughoudender zijn om dit soort middelen in te zetten... ...en misschien eerder zeggen van... nou ...ik weet het niet meer met deze patiënt... ...deze gaat naar de psychiater. Het is zo moeilijk te testen... ...want wat je dan eigenlijk wil doen... ...is je wil iemand in dezelfde omstandigheden... ...met en zonder siroopzad uh, bekijken. Dus je moet eigenlijk een soort belastingsproef doen... Ja. Ja. En dat is bijna niet te organiseren. Dus uh, het is heel goed dat ze het willen onderzoeken... maar het is altijd een beetje tweedehands onderzoek... omdat je, ja, omdat je het met achteraf feiten moet doen. Ja. We gaan kijken wat eruit uitgekomen. komen. Dankjewel, Bram Bakker. Ja, graag gedaan. En Malini Fase, we spreken jou volgende week weer. Doei. Tot volgende week. Radio M, het een en het andere negatieve bericht over het onderwijs vliegt ons om de oren. Hogescholen presteren onder de maat. En docenten en leerlingen komen in opstand over de problemen. En vooral ook over de mogelijke oplossingen. Gaan we zo praten met onder andere Danny Mekic. Goedenavond, Danny. Dag, Luc. Jij bent echt alles en internetondernemers Zit in adviescommissies voor economische en binnenlandse zaken. En als het gaat over ondernemen en verwerken in het onderwijs. En geeft ook nog eens een keer colleges op universiteiten. Wat ben je goed op de hoogte van ja, Een mooie middelbare schooltijd zou jij gehad hebben. Ja, ik heb hem niet afgemaakt helaas. Nou, Daar heb dat ik een appje voor gedaan. Weer, want... Oh. Op mijn telefoon. Ja, moet Waarom... je even reclame maken, dat klinkt zo mooi. Hoe heet hij? Hij heet Rimshot. Heet rimshot. Heet maar nou. Hoe is het mogelijk dat jij met al jouw uh, kritiek en ook eventuele oplossingen voor het, over het onderwijs niet je middelbare school hebt afgemaakt? Ja, nou ja, op een dag zeg je ik stop ermee. <laughs> uh, ja, zo werkt dat. Uh, in die tijd had je ook nog een andere leerplichtwet. Nu is het zo dat je nog uh, wat langer door moet leren. Dat uh, hoefde toen niet. Na mijn 16e kon ik stoppen. En ik ben uiteindelijk wel toegelaten tot de Universiteit van Amsterdam... via wat ze dan noemen het colloquium-doctum-examen, ook wel de 21-plus-test genoemd. Aha. Uh, dus er is ook voor de losers, zoals ik, uh, <laughs> altijd weer een oplossing. Maar het is inderdaad de vraag, wat moeten we nou met het onderwijs in Nederland? Hè? Er wordt jarenlang al over geklaagd. Oplossingen zijn niet in zicht, want we alle gaan... oplossingen die worden voorgedragen... gaan we het zo over hebben, maar Juist. dat heeft met geld te maken. En dat is er niet nu. Kijk, we gaan het er zo meteen over hebben. En niet alleen met jou, maar ook met Janine Drijven, voorzitter van het LAX. Dat is het Landelijk Actiecomité Scholieren. En Jan Boers, voorzitter van de Landelijke Kamer van Verenigingen. Dat is een beetje de Nederlandse studentenvereniging. Het overkoepelende orgaan daarvan. Tot zo meteen, Danny. Exit Holland. In Exit 100 praten we altijd met Nederlanders die in het buitenland zijn gaan wonen. Vanavond is dat Il, Il, kom er niet meer uit vandaag. Ila van Ooyen vanuit Slowakije. Zij heeft namelijk een bijzondere buurman. Hallo Ila. Hallo. Hele simpele naam heb je hoor, ik vergiste me. Wie is, die buur, wie is die bijzondere buurman van jou? Ja, de buurman is een zestiger. Uh, uh, uh, grijs haar en grote wenkbrauwen. En uh, uh, Ik ben er net uh, via de krant achter gekomen dat mijn buurman de politiek ingaat. Aha. Hij, hij, hij, ik wist wel dat hij een soort onderzoeksjournalist was. Een soort Peter R. de Vries van Slovakije. Maar uh, nu, nu uh, kan ik wel zeggen, Hé, hij gaat de politiek in. En, en wat gaat hij doen in de politiek? Heeft hij een partij opgericht? Uh, nou, een nieuwe, een nieuwe partij. Die partij heet uh, de Partij van de Gewone Mensen. En uh, dan krijg je natuurlijk af, gewoon een wat zijn dat dan? Nou, ja. Ik je een beetje naar die lijst, dan zit er een dokter bij, een schooljuf en dergelijke. En een bosbouwer. Um, maar ja, waar het hun vooral om gaat, hun grootste uh, a, politieke agenda is om te zeggen, wij zorgen ervoor dat politici niet meer van jullie zullen stelen. Want dat doen politici in Slowakije heel veel. Ja, dat uh, is heel normaal. Ja, echt waar? Ja, als je in politiek zit, dan zorg dat jouw vriendjes allerlei baantjes krijgen... en geld doorgesluit krijgen en, en uh, daar hou je wat van aan over. Oké. Okay. En uh, ja, dat vindt iedereen helemaal. normaal. Dat komt een beetje uit het communisme nog. En uh, dat wordt gewoon heel vrolijk voortgezet. Nu is jouw buurman dus lijsttrekker van de Partij van de Gewone Mensen. Um, wat, wat gaan die gewone mensen dan doen? Willen die een volledige uh, verandering in de, Slo Slo uh, in de politiek van Slowakije? Uh, een volledige verandering. Nou ja, ze willen in ieder geval. Uh, zij beloven dat zij niet zullen stelen. Aha. En, uh, en daarmee willen ze, willen ze als zij dus die stem zouden krijgen. Willen ze, willen ze ervoor zorgen dat het geld dus niet meer naar die dikke huizen en dikke auto's. en uh, mooie vriendinnen van de politici gaat. maar, uh, maar gewoon naar de mensen zelf. Dus naar, naar de gewone mensen. naar scholen gaat en uh, naar ziekenhuizen. misschien moet je niet in een ziekenhuis Het is dus, uh, best wel. Uh, best wel schrikbarend als je hier een ziekenhuis binnenkomt lopen. Yeah. En uh, dat, dat, dat beloven ze, dat het geld gewoon gaat daar naar waar het eigenlijk nodig is en waar het ook voor bedoeld is. Zijn de Slowaken blij voor je als jij zegt dat jouw buurman de lijsttrekker is van de Partij van de Gewone Mensen? Nou ja, als ik op feestje zeg dat uh, meneer Korda mijn buurman is, zegt zegt, oh wat goed voor je. En ik dacht, waarom? Ik zeg, ja, <laughs> ja waar hebben we het nou over? Dan nou, denken ze dus dat als ik naast, naast een uh, politicus woon dat het voor mij uh, um, financieel uh, en anderzijds uh, heel interessant is. Ja, ja, ja. Terwijl dat, ju dat juist niet de bedoeling is natuurlijk. Ja, terwijl het juist eigenlijk een partij is die zegt nee, wij zullen niet stelen. En toch gaat iedereen ervan uit, nou ja, ook die zullen wel gaan stelen. En dat zal voor jou heus wel goed zijn. Hm. Is het een beetje een leuke buurman of is het zo'n chagrijnige man die uh, ballen lek prikt en zo? Nee, nee, hij is best, hij is, hij is best wel oké, okay, hoewel ik toch wel laatst echt van hem schrok toen, toen we een joint op onze dag aan het uh, raken waren. Hij heeft hoofd zo om het hekje heen. Uh, Daar schrok zo, hij wel dan, van. Hallo, oh, oh, hoe gaat het met jullie? <laughs> <laughs> ja, maar hij is best wel relaxed. Goed, Ila, dankjewel hè. Oké. Okay. Het is half tien inmiddels. Kees Groot is hier. Radio 1, het NOS Journaal. Een rechter in de Verenigde Staten is bereid om Natalie Holloway juridisch dood te verklaren. Daarmee komt er een einde aan het onderzoek naar de verdwijning van het meisje. Ze werd in 2005 op Aruba voor het laatst gezien met Joran van der Sloot en twee andere jongens. Het verzoek om de doodverklaring kwam van Nathalies vader. De jaarlijkse arundeus lezing van de provincie Noord-Holland dreigt opnieuw niet door te gaan. De beoogde spreker, trendwatcher René Boender, ziet er vanaf vanwege de politieke ophef die is ontstaan. Boender heeft twee dreigtelefoontjes gekregen... die volgens hem uit de hoek van de PVV leken te komen. En hij zegt dat hij zich niet in een politiek wespennest wil begeven. Vorig jaar ging de Arondeus-lezing niet door... omdat historicus Thomas van der Dunk er een te politiek verhaal van zou hebben gemaakt. En minister Schippers zal niet toestaan dat ouders moeten bijbetalen... voor de tandartsbehandeling van hun kinderen. Als dat toch gebeurt, dan is het snel afgelopen... met het experiment met vrije tandartstarieven, zegt ze... Sinds 1 januari mogen tandartsen zelf hun tarieven vaststellen... en dat leidt in veel gevallen tot hogere prijzen. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. The veel reacties vandaag op de uitspraken van koningin Beatrix. Tijdens een persmoment in Oman zei de koningin dat ze het gedoe... rondom de hoofddoek die ze droeg onzin vindt. Die hoofddoek die droeg ze tijdens haar bezoek aan de grote moskee in Abu Dhabi. De PVV keurde het dragen van een hoofddoek af... omdat dat volgens de partij een symbool van onderdrukking is. Onzin dus, zegt Beatrix. En door dat te zeggen, laat ze zich politiek uit. En dat is eigenlijk niet de bedoeling bij een staatshoofd. Charlotte Brandt is parlementair historicus aan de Radboud Universiteit. Goedenavond. Goedenavond. Ja, had ze niet gewoon beter haar mond moeten houden? Ja, ik denk dat ze inderdaad, hoe vervelend ze de ophef uh, die er over uh, die hoofddoek was, bij haar twee bezoeken aan moskeeën in de Arabische wereld, uh, hoe vervelend ze dat ook vond, denk ik dat ze beter had gedaan om haar mond te houden, ja. Ja, een beetje onhandig eigenlijk. Ja, nou ja, of het onhandig is, kijk, het kan ook heel bewust van haar zijn. Het is in elk geval zo dat in Nederland in de grondwet staat dat de uh, ministers verantwoordelijk zijn voor de koning. De koning is onschendbaar en de ministers zijn verantwoordelijk. Dus um, door zich politiek uit te laten en dus eigenlijk een sneer naar wilders te geven, ja, maakt het erg lastig voor uh, Rutte. Ja, nu kan ik mij voorstellen dat uh, koningin Beatrix met al haar ervaring niet zomaar een slip of de tong heeft. Dat zal ze wel allemaal bewust hebben gezegd, toch, dit? Ja, je gaat er goed over nadenken inderdaad, heeft ze dat gedaan of niet. Ik denk dat ze slim genoeg is, inderdaad dan zit er ook lang genoeg um, dat dit geen slip of de tong was. En dat ze dat wel bewust heeft gedaan. En dat ze echt ja, moe werd van in haar ogen het gezeur over die hoofddoek. En uh, zij het gewoon gedaan heeft, dat heeft ze ook gezegd vandaag. Ja, uit respect voor een andere cultuur en dat ze daarom uh, de hoofddoek over haar eigen hoed heeft gedragen. Ja, nu is dit al vrij uitzonderlijk. Het is natuurlijk ook vrij uitzonderlijk dat een politieke partij het staatshoofd zo, zo flink aanpakt, toch? Nou, de laatste tijd lijkt dat wel uh, erg uh, veel te gebeuren en vooral uh, Geert Wilms doet dat. Maar uh, we moeten niet vergeten, kijk, er zijn in het verleden ook wel politieke partijen geweest die bijvoorbeeld vonden, D66, zeker in het begin, hebben ze zich in de jaren 60 daar heel sterk voor gemaakt... Uh, ...dat ze vonden dat het staatsof weg moest en echt gekozen moest worden. Uh, maar ja, nu gebeurt dat uh, nog steeds sterker. En ja, de koningin heeft blijkbaar gevonden dat ze er nu toch echt iets van moest zeggen. Ja, is dit een soort, was het een soort druppel die de emmer dit overlopen of heeft ze zich wel vaker politiek uitgelaten? Nou, ik denk dat het in dit kader wel een druppel is geweest die de emmer deed overlopen... Uh, maar ze heeft bijvoorbeeld in uh, 1983... toen uh, waren er allemaal politieke spanningen... rond de plaatsing van kruisraketten in Europa. Toen uh, Scheen Beatrix gezegd te hebben tegen de Amerikaanse presidentskandidaat... dat zij voor uitstel van die plaatsing was van die kruisraketten. Ja, en dat was in de tijd echt tegen het uh, zere been van het kabinet. Omdat het kabinet nog volop aan het vergaderen was... over dit uiterst gevoelige thema. In de tijden van uh, de Koude Oorlog was dat. Dus ja... Dat was ook niet zo'n handige uitspraak. Nee, uh, maar dat was in de jaren tachtig. Moet ze niet gewoon nu, anno 2012, niet gewoon wat iets meer ruimte krijgen om zichzelf uh, te verdedigen? Nou ja, als dat al zou moeten, dan zouden grondwetten moeten worden aangepast. Uh, want koningin is ze gewoon altijd. En uh, ja, hoe vervelend dat ook, het hoort bij haar rol dat ze zich niet persoonlijk uitlaat over de politiek. En in dat opzicht kan ze daar niks over zeggen. En door hier wel uh, zo uh, op in te gaan zet ze eigenlijk ook ja een groep mensen weg die uh, op de PVV hebben gestemd en eigenlijk kan ze dat niet doen ja Rutte die moet nu uh, aan damage control gaan doen gaat het nog een staartje krijgen denk je ja er waren al kamervragen gesteld over het eerste bezoek van de koningin uh, aan de moskee uh, en uh, nou ja daar zal het uh, ze wellicht mee uh, worden en morgen is natuurlijk het wekelijkse gesprek uh, met de minister-president. En ik verwacht dat daar ook nog wel uh, een vraagje uh, gewijd wordt aan deze kwestie. Wordt voorlopig dus nog even vervolgd. Dankjewel Charlotte Brandt. Graag gedaan. Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld. Zeg me wat je wil dan, wil dan, wil dan staan.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 Zie goed, maar dat je weet wat...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 alleen maar ah, ah, ah. wat zij is in mijn wereld. Zeg maar wat je wil. dan, dan, dan, dan, dan. Staren stil van de stil van de stil. Zeg maar wat je wilt. dan, op Staren stil Ik neem je mee, neem je mee op reis, neem je mee.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 We het studio lekker vol te lopen. Er zijn allemaal mensen waar we zo meteen mee gaan praten. Eerst even Henk Bleker. Um, Gersper Doel hoorde je trouwens met Ik Neem Je Mee. Staatssecretaris Henk Bleker was vandaag namelijk in het nieuws. Hij heeft namelijk een 32-jarige jonge journalist als vriendin. Onze bnf slaggever Nathalie Hogeveen Die ging de straat op met een foto van Henk Bleker... en checkte even wat de man op straat, of vrouw op straat, vindt van een relatie met zo'n groot verschil. Ja, een beetje apart, uh, net zoals die uh, een beetje egoïstisch is, uh, zeg maar. Hij heeft te veel rimpels en hij heeft een groot vlek op zijn gezicht. Nou, mannenbleeftijd. Aantrekkelijk? Nee, dat niet. Hij lacht wel vriendelijk. Uh, een beetje grimpel? Uh, ja, ik val niet op dat soort mensen. <laughs> beetje oud. Wat moet een meisje met hem? Verschrikkelijk. <laughs> <is echt> <laughs> ik zou niet op hem vallen. Nee. Van landbouw, landbouw. Ja, precies. Hij houdt dol op ponies. Henk Bleker. Oh, dat is de kok. De bleek, hè, dat is toch die man met het kale hoofd, een kok? Nou, nou zag dat hij niet mijn dier. type is. Hij lijkt inderdaad op het oude vriend van mijn moeder, dus ja. dat een Ach, hij is lief. Nou, het is een beetje te oud voor mij, hè? Nou, nee. Nee, nee, nee hoor. Ik zou er niet op vallen. Nee. Maar daar gaat er niet om, toch? Als hij zijn werk maar goed doet. Vindt u me aantrekkelijk? Nou, wat denk je zelf? <lacht> nee, hij is niet aantrekkelijk. Maar hij vindt zichzelf waarschijnlijk wel heel aantrekkelijk. Zo ziet hij er wel uit. BNN Today. Leuk ik, Henk. Janine Drijver, voorzitter van het Laks. Henk Bleken. Ja, ik uh, zou het er niet voor doen. <laughs> Goed. <laughs> kan je niet omgaan zijn. Er is ontzettend veel gedoe rondom het onderwijs. Cabotje en oud-leraar Joep van Deudekom... die wond zich er afgelopen week nog ontzettend over op. Onze minister gaat ons onderwijs beter maken... door de docenten nog meer uit te wonen en kapot te maken... en de leerlingen een nog grotere hekel aan de school te laten krijgen. Onze minister van Onderwijs is behalve een onaangenaam respectloos mens die geen verstand van onderwijs gewoon echt niet goed bij haar hoofd. Ja, en dat het mis is, dat zagen we afgelopen week. Hè. Leraren die staken, leerlingenprotesten, diploma-schandalen op Windersheim... in Holland, de TU Delft, waar het niveau omlaag gaat. Volgens de laatste cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau... heeft het extra geld dat is gestoken in het onderwijs sinds de jaren 90... Helemaal niet geleid tot betere resultaten. Ellende, ellende, ellende, Danny Mekic. Is dat zo, Luc? Ja, dat, dat zeg jij. Nou, kijk, ik had een helder moment laatste tijd. Hè? Ik probeerde het onderwijsdebat een beetje te volgen. En wat je ziet is dat uh, voor alle problemen... een oplossing geld is. Nou, toen kwam dat SCP-rapport. En daarin staat eigenlijk dat dat extra geld... helemaal niet heeft geleid tot oplossingen. En toen dacht ik, misschien moet het ook gewoon wel anders doen. Misschien moeten we het ook wel zonder geld proberen te doen. En misschien ja. hebben scholieren en studenten zelf... ook wel een verantwoordelijkheid in het omhoog halen van het niveau. En het mooiste voorbeeld, vind ik, was laatst in het nieuws... een jongen op een middelbare school wiskundedocent, was uh, onvervangbaar, want hij was ziek en er was geen vervanger voor te vinden. Haalde alleen maar negens. En hij is vervolgens maar zijn klasles gaan geven. Ja, is dat ideaal? Nee. Maar dat is beter dan een ophokuur, bijvoorbeeld. Er zitten mensen daar heel erg driftig, nu al te wiebelen op de <hijen> stoel. Die willen allemaal dingen zeggen. Uh, allereerst, Waarom weet je dit soort dingen eigenlijk? Je bent toch gewoon internetondernemer? Ja, maar ik lees de krant. En, nee, ik zit ook in een adviescommissie bij het ministerie van Onderwijs, een uh, ELNI. En in die hoedanigheid word ik ook wel geacht om hier iets van te weten. En ja, Verder, ik heb mijn middelbare school niet afgemaakt. Gemaakt. Ik ben wel gaan studeren. Voorzitter geweest van de Studentenraad aan de UVA. Dus in die zin is dit onderwerp wel iets wat me heel erg aan het hart gaat. Niet iedereen is het meteen met je eens. We hebben nog een paar mensen uitgenodigd. Janine Drijven, goedenavond. goedenavond. Voorzitter van het LAX. Ja. Uh, Landelijk Actiecomité Scholier is dat. En Jan Boers, voorzitter van de Landelijke Kamer van Verenigingen. En dat is het overkoepelend orgaan van onze Nederlandse studentverenigingen. Goedenavond. Klopt. Klopt ja. allemaal. Hè? Mooi zo. Goedenavond. Uh, even kijken, Danny, laten we bij jou uh, even, even verder gaan. Het is mis, zeg jij, bij de mentaliteit. Van de scholieren. We slaan even de basisschool over, dat is, anders wordt het allemaal heel veel te uitgebreid. We beginnen op de middelbare school, dat hebben we gehaald. Goddank, dan gaat het mis met de mentaliteit. Nou, ik denk dat we in Nederland sowieso een uitdaging hebben wat mentaliteit betreft. Maar ja, dat begint al inderdaad jong. Um, uh, als ik terugdenk aan mijn middelbare schooltijd... dan was het, ja, mensen deden wat nodig was... maar niet meer dan dat. Ik heb ook les gegeven als werkgroepdocent aan de UvA. Ja, wat ik daar zag was dat iedereen... of niet voorbereid was, of net voldoende voorbereid was... maar zeker niet meer dan dat. En bij de honors Bachelor heb ik helemaal iets geks meegemaakt. Daar kregen we les van de hoogleraar. Dus dat is heel uniek dat je werkgroepen krijgt van de hoogleraar. En je wordt gewoon geacht de voorbereidingen te treffen... die je moet treffen. Maar een paar... Uh, uh, uh, ja, medestudenten vonden het nodig om uh, telkens de vraag te stellen... moeten we dit voor tentamen weten? Terwijl die honorsklas is juist bedoeld om verder te gaan... dan wat je voor tentamen moet weten. En, ik denk dat dat allemaal te herleiden is tot een soort van cultureel mentaliteitsprobleem in Nederland. Maar Ik denk toch dat... stonden de scholieren op de barricade afgelopen paar weken terug. Ja, letterlijk. Terug. letterlijk. Zeker. Ja. Dat is toch goed toch, protesteren? Nou ja, Dat is hartstikke goed, maar de vraag is wat je ermee bereikt. Je ziet dat hier wordt geageerd tegen een wetsvoorstel, de 1040 uren norm. En uh, dat is natuurlijk een heel raar voorstel. Want je kunt niet meer uren vragen van scholen zonder dat er meer geld tegenover staat. Maar uh, ja, je zag ook wel bij die demonstratie het voorste randje. Dat was heel netjes en braaf. Maar uh, ja, verder het veld op het Museumplein Dat was meer een soort van relbedoeling. En daar heb ik helemaal niks op tegen. Het is heel goed dat die demonstratie er is geweest. Maar ik zou wel liever zien dat we over oplossingen nadenken. Want we weten gewoon deze politiek uh, in het huidige economisch klimaat... gaat gewoon niets anders doen dan dit soort pl uh, plannen uitvoeren. En we moeten toch verder met elkaar. Dus ik zou het graag willen hebben over wat we dan kunnen doen... Uh, aan oplossingen zonder dat ze meteen weer om geld gaan vragen. Janine, jij hebt die demonstratie uh, georganiseerd. Het rellen erachter dat ging, uh, dat ging langs jou heen. Of in ieder geval, dat was niet jou. Uh, daar had je niet een hand in. Uh, wat, wat Danny eigenlijk een beetje zegt. bent een beetje lui donders daar bij die scholieren. Ja, ja, ja dat horen we <laughs> natuurlijk wel vaker. Ik had het er toevallig vandaag nog over uh, in de klas. Over wat, nou ja, wat je nou triggert om wel iets te gaan doen. Uh, want. Nou ja, op zich, uh, het is natuurlijk al vrij bijzonder dat ik mijn VWO kan doen met een bestuursjaar ernaast. Uh, blijkbaar was er iets nodig uh, om het interessanter te maken. Maar ik, ik wil niet zeggen dat dat voor iedereen het geval is. Maar uh, nou ja, er kan best wel wat motivatie bij, bij sommige scholieren. En de vraag is waar je dat vandaan haalt. Uh, en ik denk dat bijvoorbeeld een hele inspirerende docent. Ik heb zelf een filosofiedocent, oude man, grote neus, warrige uh, haar. Ja, <laughs> yeah. nou ja, Beetje Hakebleker bijna, type. maar yeah. dan toch net iets charmanter, nee. <laughs> maar zo'n docent die echt in zijn vak zit, uh, die zorgt er echt voor dat die scholieren bij mij in de klas wel hun huiswerk maken en heel enthousiast met dat essay aan de slag gaan. Ja, maar dan, maar dan hebben jullie dan niet eigenlijk voor het verkeerde doel geprotesteerd? Namelijk die, het doel was uh, weg met, uh, met die 1040 uren norm. Uh, hadden jullie niet eigenlijk beter moeten protesteren van... ja, we willen eigenlijk dat de leraren beter worden opgeleid? Nee, wat het doel van de demonstratie was, is niet per se weg met de 1040 uur, maar wel weg met de ophokuren. Dus we willen liever kwaliteit dan uh, kwantiteit... En uh, nou ja, ik denk niet dat ze gewoon hier gemotiveerd worden van zo'n ophoek. Dus dat is het punt. Danny, wat deed jij vroeger met je ophoek? Huiswerk maken. Ja? Ik doe het Bitter ook gebrak, geen ophoofduur, maar het was, uh, dat waren huiswerkuren bij ons. En de LO-docent, dat was een hele energieke, motiverende man. En die kwam dan langs. Toen dacht je, oh jee, ik moet nu doen alsof ik huiswerk, huiswerk aan het maken ben. Want anders gaat hij met me praten. En, uh, maar het heeft me wel geholpen, ook wel, moet ik zeggen. Om toch wel een beetje mijn huiswerk te doen. Want wat bij mij zo was, en volgens mij geldt dat voor heel veel jonge mensen. Is als je op een gegeven moment uh, ja, naar huis gaat. En tegenwoordig heb je computers. En uh, sommige mensen sporten en muziek. en noem op. Er zijn zoveel dingen die je kunt doen buiten school. Hmm. tot het huiswerk. Dat leidt er vaak onder. Er is niet één land in Europa waar mensen zo weinig tijd besteden aan huiswerk en aan studie. Er is ook geen land in Europa, blijkt uit onderzoek, waar de ambitie om hoge cijfers te halen zo laag is wetenschappelijk is het onderzocht. Dat heeft ook te maken met dat we in groepjes geplaatst worden in Nederland. Als je met drie anderen een opdracht moet maken en jij gaat voor een tien, dan kun je als de rest voor een één gaat, maximaal 2,5 halen. Dus dat is ook demotiverend. Maar zo zijn er dus heel veel dingen die ervoor zorgen dat we ja, misschien minder gemotiveerd zijn. En ik zou toch graag zien dat we, dat we daarover met elkaar in gesprek gaan. Dat goed, gewoon... Ik kan me <hijen> ook voorstellen dat... Kijk, ik, ik, ik had ook die oppoekuren en dan ging ik ook niet altijd huiswerk maken. Dus je, hebben jullie ook wel eens dat je denkt van, nou zit je met alle bij elkaar, het laks, en dan denk van, jongen Jongens, uh, wat, wat moeten we er nou mee met die oppokuur? Hoe, hoe krijgen we onze scholieren eigenlijk aan het werk? Ja, nee, want wat Danny zegt, huiswerk maken. Kijk, tuurlijk is dat goed. Volgens mij is het heel goed als een school uh, zich is, nou ja, daar zorgen over gaat maken... dat die leerlingen wel iets doen en ervoor zorgen dat er iets gebeurt. Maar ik denk niet dat dat in een verplicht... Uh, Uur moet, tenminste, het is voor niet voor iedereen nodig. En wat ik nu zie gebeuren is dat... Uh, nou ja, het ophokken wordt een soort van... Nou ja, je kunt het bijna letterlijk zeg maar, voor je zien opgeholkte scholieren. Dus als ik naar mijn eigen school kijk, dan heb je een studiezaal. Uh, daar zit iemand die ook tegelijkertijd de mediatheek in de gaten houdt... en die aftekent of je er bent. En de tweede klassers zitten daar ondertussen nou ja, twister te spelen, zeg maar. Mm -hmm. En niemand die daar... Uh, nou ja, lekker even gaat studeren. En er zijn echt wel scholieren die daar zin in hebben. Maar natuurlijk, zijn er thuis. altijd wel een paar, maar niet, niet ja, de massa absoluut. niet natuurlijk. Nee, en ik zeg ook niet dat iedereen uh, daar echt zin in heeft, huiswerk maken. Maar er is wel een deel die dat misschien wel wil. Ja. Dat maar, werkt zo. Maar niet. ik me dan afvragen, Denk je dat als die mensen die dan geen, die blijkbaar tijdens zo'n studieuur, noem ik het maar even, niet studeren, dat die dat als ze dan naar huis mogen, wel gaan studeren? Nee, maar dat moet je dus anders oplossen. Ik bedoel, tenminste als ze Twister spelen in de studiezaal... dan gaat dat blijkbaar ook niet goed. Dus is nee. daar iemand nodig die daar wat van zegt? Hoe of moeten ze het oplossen? Ouders of, of wat dan ook? Nou ja, dan kijk je, hoe moet je het oplossen? Kijk, iets, ik, ik wil nog één, één ding zeggen. Het is wel heel leuk. Ik heb dus die docentenrol al mogen hebben. En inderdaad, ik kreeg zelf ook heel veel feedback. Van nou, leuke, inspirerende verhalen. Je deed het leuk. Maar ik heb ook ervaren wat mij inspireert. Weet je wat zo leuk was? Ik had drie groepen. En een van die groepen was gewoon meer gemotiveerd... dan andere groepen. En omdat die groep zo gemotiveerd was... kwamen ze altijd supergoed voorbereid naar de werkgroep. Ze wisten dingen die ik niet wist. Ze hadden voorbeelden meegenomen die niet in het boek stonden. En dat maakte het voor mij ook leuk. En ik merkte dat ik stiekem... eigenlijk mag dat natuurlijk niet. Maar ik ging me als docent ook iets meer en beter voorbereiden... voor die werkgroep dan voor de andere werkgroepen. Dus we moeten het ook een beetje omdraaien. Inderdaad, inspirerende docenten... inspireren scholieren of studenten. Maar andersom geldt het ook. Als je gemotiveerd bent als scholier of als student... als je zelf je best doet, als je zelf een keer boek meeneemt voor een vak waar je een les in hebt... en tegen de docent zegt, hey, heeft u dit al een keer gelezen? Daarmee krijg je dus ook meer motivatie. Daar heb je geen geld voor nodig. Daar heb je alleen maar wat energie voor nodig. En dan kun je bijvoorbeeld die studieuur voor gebruiken... om dat soort boeken te vinden. Jan Boers, uh, nou, vertegenwoordiger van de studenten even in, de, uh, in deze. Het, ja. Was jij een beetje goed in je ophoukuren? Uh, Huiswerk maken? Nou, kijk, ik ging met de bus naar school. Dus ik deed heel veel... Uh, hm. Ik zat morgen vroeg een uur in de bus. Dus ja. dan uh, zat ik altijd uh, heel ijverig uh, te studeren... En uh, daar, uh, dat, dat waren wel mijn meest productieve uren, denk ik. Ja, en toen ging uh, je ja. naar de universiteit, of hbo. En, en, uh, universiteit, en, ja. Ja, en andere mensen gaan naar de hbo. En die, dan heb je alleen maar op elk uur eigenlijk natuurlijk. Hè. Dat is je hele studie, één of groot op elk uur. Ja, massa colleges. En merkte je uh, toen dat, dat je dacht van... Oh ja, shit, ik heb het inderdaad niet geleerd uh, op de middelbare school. Ik zat alleen maar een beetje te... Nee, te te nee, halen. kijk... Uh, op de universiteit moet je natuurlijk uh, net, net even iets harder studeren uh, om, uh, om je cijfers te halen. Maar wat ik merk, kijk ik studeer bedrijfskunde en dat is een redelijk uh, massale opleiding in Rotterdam. En uh, wat ook redelijk competitief is en wat ik heel erg merk daar ook dat juist niet alleen cijfers belangrijk zijn. Maar ook juist extracurriculaire activiteiten. Uh, recruiters die ik spreek die, die, die, die zijn niet zozeer op zoek naar uh, mensen die keurig in drie jaar afstuderen en, uh, en, en zesjes, zeventjes. Maar die zijn juist op zoek naar mensen die breed academisch gevormd zijn. Want je gaat natuurlijk studeren om jezelf te ontwikkelen. Academisch te ontwikkelen in de, in de breedste zin van het woord. En merk je dan ook zo'n mentaliteits... Wat, wat al blijkbaar in de middelbare school al een beetje in zit... zo'n mentaliteitsprobleem zit dat dan ook nog bij de universiteiten? Nou, kijk, ik denk dat er best uh, op sommige punten wat meer gevraagd mag worden van, uh, van studenten. Kijk, de commissie Veerman heeft twee jaar geleden een onderzoek gedaan... en daar, uh, ja, daar zijn een aantal dingen uitgebleken. En de belangrijkste conclusie is eigenlijk... willen we bij die top vijf kennis-economieën uh, behoren... dan moeten we niet on, uh, op de huidige wijze verder gaan. Uh, de, ja, de, door studentenaantallen komt het hoger onderwijs onder druk te staan. Uh, talent wordt te weinig uitgedaagd. En uh, ja, dus er zijn veranderingen nodig. Hm. En kijk door bijvoorbeeld massacolleges, daar, daar verbetert de kwaliteit van het onderwijs niet direct van. Studenten die, uh, die presteren beter in een kleinere sociale omgeving. Dus uh, een student zal in een massacollege niet zo snel zijn hand opsteken en een vraag stellen als hij het niet begrijpt. En ook als het een kleinere sociale omgeving is, zal hij zich ook sneller beter voorbereiden. Omdat gewoon de omgeving klein is. Dus het inderdaad sneller opvalt als je je niet goed voorbereidt. Er zitten een paar pa, pa oplossingen in, Danny. In, in wat je zegt, ja zeker. toch? Maar uh, ik ben dan een van de weinige studenten die ook in een hele grote collegezaal gewoon vragen stelt als er uh, de vraag wordt gesteld door de docent zijn er vragen het kan dus wel. En ja, dan maar dan als ik, iedereen ja, dat gaat doen, dan kan het dus niet meer. Nee, maar ja, gelukkig in Nederland weet je ook wel, niemand uh, doet dat. Het is hartstikke rustig in die uh, zalen wat vragen betreft. In de uh, pauzes komen mensen altijd naar me toe van... hé, hey, welke vraag ga je straks stellen? En die gingen mij de vragen geven die ik dan moest stellen... omdat ze dat zelf niet durfden. En denk ik, kom op, toon dan gewoon ballen en stel gewoon die vraag. Tuurlijk uh, kun je dat forceren door mensen in een kleinere sociale omgeving te stoppen. Aan de andere kant denk ik, hoe mooi zou het zijn... als je juist de kans grijpt om te leren in zo'n omgeving ook vragen te stellen stellen. Maar hoe moeten we dat dan doen? Want uh, dat lijkt mij ook tof. Ik zou ook wel willen studeren met een groep mensen die alleen maar gemotiveerd zijn en zo. Maar ja, ik zat ook altijd vooraan en, uh, en achter mij zaten ook mensen een beetje... hoe stel jij staan. dan vragen, Luc, als er zoveel luisteraars zijn? Voel je oh. je dan niet een beetje... Het in de kleine, <laughs> kleinere sociale omgeving, in nee, de het... luisteraars nee, dan... makkelijker om vragen te stellen? Of? Ja, maar dat moet je ook op een gegeven moment leren. Maar ik vind het voor een groot zaal ook wel vervelend. Dus dat is wel lastig. Niet iedereen is hetzelfde natuurlijk. Nee, dat is waar. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is dat het een vaardigheid is die erbij hoort om die juiste ook te leren als je op school zit of studeert. Dus eigenlijk moeten, moeten studenten andere dingen gaan leren? Nou, dat weet ik niet. Kijk, andere dingen gaan leren. Voor mij was het uh, een van de dingen die ik graag wilde leren op school en op de universiteit. Ik wilde graag leren praten met mensen en ik wil me ook prettig kunnen voelen bij als er meer mensen zijn. En ik heb soms wel het idee dat ik daar, ja, dat, dat er heel weinig mensen zijn die zeggen dat wil ik leren. Het dus het klinkt die gaan er een maar... beetje alsof je zegt van nou, misschien zou er een soort vak moeten zijn, het vak zelfvertrouwen of zo. Nou, dat weet ik niet. Trouwens, wat ik dus wel heb, hè? wat ik dus wel laatste dacht van uh, je leert dus wel alles over uitkeringen over hoe je een uitkering aan moet vragen, wat dat zijn over vakbonden over echt allemaal van dat soort dingen waarvan je denkt well, ja dat zijn eigenlijk sociale constructies in de ideale wereld hebben we die niet omdat je voor jezelf op kunt komen maar ik heb niet op school geleerd hoe je in discussie nee, moet nee ik heb een... tegenwoordig gebeurt dat dan wel ja ik denk dat er weinig studenten zijn die, die gaan studeren om te kijken hoe ze een uitkering, uh, een uitkering willen aanvragen. Nee, nee, maar ik heb het even over, over de middelbare school. Heb jij bijvoorbeeld geleerd uh, hoe je uh, ja, uh, liefdesproblemen oplost ofzo? Of hoe je een Nee, maar dat oplost. soort dingen. Dat bespreek je toch juist in je sociale omgeving met je vriendjes bijvoorbeeld. Op het schoolplein. Uh, dan ben je voor de eerste keer verliefd. Dat. dat is denk ik ook niet primair de taak van de juffrouw op de middelbare school... om te gaan vertellen hoe je je liefdesproblemen. hebt. Die had eigenlijk gewoon wiskunde Nederlands en Engels leren. Nou ja, dat is, dat, zou, dat is ideaal. Maar kijk wat het probleem is, ik, ik hoorde het laatste verhaal van een docent Nederlands... die zelf misschien nog wel een lesje kon gebruiken. Dus in dat opzicht is het natuurlijk ook wel een lastige situatie in, in Nederland. Je ziet omdat die budgetten relatief teruggedrongen worden... dat ook het niveau van de docenten omlaag gaat. Een van de oplossingen, zeg jij Danny, is dat uh, wel eens wat uh, uh, studies uh, geschrapt kunnen worden. Ja, dat is voor het hoger onderwijs. Kijk, wat, We zijn als mensen heel goed in één ding en dat is overal meer van maken. Dat zit een beetje ook in de aard van de mens. En wat mij opvalt is dat we inmiddels gewoon duizend bachelors hebben in Nederland. En een van de grootste problemen van het hogere onderwijs... is dat het steeds moeilijker wordt voor iemand die net een middelbaar schooldiploma heeft behaald... om de juiste, want ik bedoel wat is ook alweer juist, hè? maar om een keuze te maken tussen al die studies. En je ziet dat er steeds vaker een studie wordt gekozen die vroegtijdig wordt afgebroken. Ja. En niet omdat mensen het leuk vinden of zo leerzaam... maar omdat mensen die keuze ja, eigenlijk niet konden maken. Er is één heel leuk onderzoek geweest. Ze hebben één keer in de supermarkt honderd soorten jam geplaatst. Om te kijken wat gebeurt er als je het aanbod jam enorm uitbreidt. Er werd geen sem meer gekocht. Omdat mensen niet konden kiezen. En ik denk dat we het wat overzichtelijker moeten maken. Ja. Jan, te groot aanbod? Dat ben ik in principe wel, wel met je eens. Ik, bedoel, ik heb vandaag toevallig even gekeken op de website van de Hogeschool Rotterdam. Daar nou, zie je 27 opleidingen in de sector economie. Nou, dat die overlappen elkaar dus grotendeels. Dus voor scholieren is het inderdaad ook gewoon lastig om, uh, om een studiekeuze te maken. En het studieuitval is nog steeds een, een van de grote problemen in het hoger onderwijs. Uh, anderzijds moet natuurlijk ook gewoon de voorlichting vanuit de onderwijsinstellingen uh, verbeterd worden. Uh, dus we gaan, het kabinet heeft nu al ingevoerd dat ze studiekeuzegesprekken willen, willen, willen gaan doen. En dat, dat zijn natuurlijk wel stappen in de goede richting. Dat, uh, dat doet mij ook deugd. Janine, zit je wel eens met je handen in het haar? Ik denk nee hoor. Ja, Gaat niet meer werken dit. <laughs> nee, ik zit <laughs> niet in mijn zelf, midden, midden in mijn uh, studiekeuzeproces, om het zo hard te noemen. Ja. Maar uh, ja, je zit nu toch wel met, ja, wat is nou het verschil tussen politicologie, daar of daar, of bestuurskunde of een combinatie. Het zal wel makkelijk zijn als je gewoon <laughs> alleen maar politicologie <laughs> kon studeren eigenlijk. Ja, het uh... En ook maar op één plek, zodat je weet waar het goed is. Want ja. nu twijfel je dus ook: of moet ik naar Leiden? Want daar schijnen ze zich daarop uh, te focussen. Maar in Amsterdam is het breed. Jij strijdt ja. voor het onderwijs. Denk jij dat over? vijf jaar het onderwijs, uh, of over tien jaar, het onderwijs weer goed is? Of zoals jij in gedachten hebt? Nee, ik nee. denk het niet. Als we deze kant op gaan, dus met een kabinet... wat ik nu heel erg zie, is dat we kregen natuurlijk een nieuwe, nieuwe regering... Uh, heel mooi regeerakkoord. En uh, toen ik dat las, stonden er allemaal plannen in... die al bedacht waren, zeg maar. Het doel was al bedacht. Maar hoe we daar gingen komen en of dat überhaupt allemaal haalbaar was... Nou ja, dat moest nog bedacht worden. Nou ja, als je op die manier je onderwijs gaat organiseren. Hmm. We gaan het afwachten over tien jaar. Dan ben jij in ieder geval afgestuurd. Als het goed is in ieder geval. Janine Drijven, dankjewel. Jan Boers ook dank. En Denny Medisch ja. natuurlijk, dankjewel. WNM Today. Tijd om het laatste woord nog eens even weg te Luke geven. Kink. Niet aan Luc Ickink, maar bij Playboy-hoofdredacteur Jan Heemskerk. We willen niet veel zeggen. We willen echt. Echt, echt, echt, echt niet veel zeggen. Maar we willen wel dit zeggen. We let goed op nu: Henk Bleker is een eindbaas. Punt! <laughs> Judoka Henk Gold. In hey, voorbereiding op komende zondag uh, masters in Kazachstan. tas aan het inpakken. Thermokleding uit een doos gehaald. En het schijnt daar heel erg koud te zijn. Maar ook nog bezig met boekhouding aangeleverd voor dit kwartaal. En dat is altijd een chaos. Want uh, ik ben mijn inlogkabels kwijt van een aantal dingen. En uh, ik zat er verzocht nog een beetje stress voor deze week. En uh, dan richting Kazachstan. Dinsdag was hij hier acteur en presentator en danser Jan Kooijman. Ik moet iets rechtzetten. Ik ben tennisfan en groot Nadal-fan en dat geldt ook voor Helene van Rooyen met wie ik daar wel eens op Twitter over babbel. Nu uh, kwamen wij in discussie met Raymond Sluiter en die vroeg zich ineens af of ik niet het liefst wilde dat Robin Haasten, een grote vriend van mij, de Australian Open zou winnen. Natuurlijk Robin, ik zet het bij deze, zicht. ik wil dat jij wint, maar op een zeer goede tweede plaats staat Nadal. We gaan het zien, volgende week begint hij de Australian Open. En Floris van Bommel. Wat zou je doen als je van je huisarts te horen krijgt dat je zeer ernstig ziek bent en waarschijnlijk niet lang meer te leven hebt? Ik had het er vanmiddag met een vriend over en die had al snel de mooiste ideeën bij elkaar verzonnen. Over vakanties op tropische eilanden, kleedkamers van lingeriezaken, New York, dat soort dingen. En ik kon echt maar één ding verzinnen, of één plaats, waar ik op zo'n moment vanuit het diepst van mijn hart het allerliefste naartoe zou gaan. Het ziekenhuis. En dan Jeroen Stomporst met Langste Lijn. BNL Artikel 18 van de Geneva Convention. Hospitals, to om care in times van conflict to geven, de wounded en zieken, de infirm en maternity cases, kunnen in no circumstances be the object van attack, zijn, maar op alle times respecteren en protegeren. Als we in oorlogstijd respect hebben voor hulpverleners, waarom dan niet in vredestijd? Zo'n 80% van onze ambulance-medewerkers, politieagenten en brandweermannen zijn afgelopen jaar bedreigd of mishandeld terwijl ze hun werk deden. Handen af van onze hulpverleners. Ga naar handenaf.nl en laat je stem horen. Dit is een boodschap van Sieren. Ik moet vandaag in ons dorpshuis het dak repareren... en de grootsteen ontstoppen en de muren schilderen en de vloeren boenen. En de ramen zijn ook vies, maar die kan ik niet lappen want de kraan is kapot, dus er is geen water. En eigenlijk moet het gras ook nog maaien en de bomen. Bent u ook een maatschappelijke organisatie en komt u handen tekort? Doe dan mee met NL Doet, de grootste vrijwilligersactie van ons land. Zet uw klus op nLdoet.nl. Dan kunnen vrijwilligers er op 16 of 17 maart mee aan de slag. Doe mee met NL Doet van het Oranjefonds. Dit is Radio 1.